Het NOS nieuws van 10 uur. Concern heeft een recordverlies geleden. Het verlies over vorig jaar was 180 miljoen euro. De blokkerholding heeft sinds de oprichting in 1896 niet zulke erge rode cijfers laten zien. Het grootste deel van het verlies is toe te schrijven aan het sluiten van winkels. De reorganisatie bij Blokker Nederland en België, Xenos en Intertoys, kostte meer dan 100 miljoen euro. En daarnaast vielen de verkopen bij de huishoudketens Blokker, Xenos, Marskramer en Big Bazaar tegen. Door gebrek aan politietoezicht is het platteland een luid lekkerland voor de georganiseerde misdaad. De twaalf commissarissen van de Koning zeggen in een rapport dat er buiten de stad te weinig agenten zijn. Ook zijn er te weinig rechercheurs en zijn de aanrijdtijden te lang. Dat de afgelopen jaren veel politiebureaus zijn gesloten maakt het volgens de provinciebestuurders alleen maar erger. De verkoop van een deel van de aandelen ASR heeft de Nederlandse staat 725 miljoen euro opgeleverd. Dat is gunstig, zegt de instantie die de verkoop regelt. ASR is het restant van verzekeraar Fortis, die in 2008 werd genationaliseerd. De staat had nog bijna 37 procent van de aandelen in ASR. Dat is nu zo'n 20 procent. Alle tweets van president Trump moeten worden bewaard. Een democrat in het huis van afgevaardigden vindt dat ze allemaal officieel moeten worden gearchiveerd. Trump twittert vaak via zijn eigen account en doet daar vaak stevige uitspraken. Volgens het Witte Huis moeten die tweets worden gezien als officiële verklaringen van de president. Presentatrice Floortje Dessing heeft in Canada een prestigieuze Rocky Award gewonnen. Ze won de tv-prijs voor de tweedelige documentaire serie Floortje terug naar Syrië. Voor dat programma ging ze vorig jaar naar Syrië, nadat ze er ook negen jaar geleden voor het begin van de oorlog was geweest.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 In de wijde omgeving, Sierf hebben al voort 24 uur per dag muziek en informatie. En hier is Polair ja, Doel. Gingen we terug naar de jaren 90. Inderdaad, een uh, grote hit uh, destijds voor deze dame Polle Abdul. Zo dadelijk krijg je hem de pit report van CFM. Uh, Dan weten we ook op uh, welke plek uh, Max vanavond uh, staat tijdens uh, de, ja, de Grand Prix Formule 1 race die vanavond om 8 uur gaat plaatsvinden. Dat hoor je na dit singeltje van Nick Geusel. Hier is Evan Lettersend, Go Down On Me... Dat geeft toch wel even een lekker gevoel, hè? ik je jou gewoon lekker mee zingt terwijl de microfoon uitstaat. Anders <lacht> <lacht> zouden de luisteraars helemaal gek worden. We zongen mee met deze uit de jaren 80 van Nick Kershaw... en I won't let the sun go down on me. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dan vanavond om 8 uur, dan gaat hij toch echt van start, hè? De Grand Prix uh, Formule 1 uh, van uh, Canada in... Uh,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 dat hij meer punten binnenhaalt om weer op een vijfde plek uit te komen. Over, in de al-overstand in de Formule 1 van dit jaar. Dankjewel, Albertan. Tot zover de Pit Report. De race. Ja, die is vanavond dus om 8 uur te zien via onder meer Sego Sports Knaf 14. Uh, digitaal hier uh, in Stadvoort te ontvangen.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 Als je het si tu boca dan ga je tu cuerpo quiere eso, arreglamos. si het quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te Als je het niet dan ga je And then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 Kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl, want ook Logeetje verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan, dus ga voor Logeetje... of de andere leuke dieren naar het Kennemer met Dierentehuis, Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort. En hier is Michael Jackson...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 Het was een stralende zonnige dag uh, vandaag uh, in Zalfoort. Dus het kan alleen maar gaan over de zon, hè, over de zomerzon. Maar hier is het onder meer van Madness en Our House. Mother wears <middels> his Sunday best. Mother's touch, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's playing in her sleep.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 In the middle of our streets, our house. In the middle of our streets, our house. In the middle of our street. our you that you've got to miss? In the, the middle, middle of, of our, father gets a plate for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school See sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Van Midness in Our House. Kerst dadelijk het gedicht van de dag de zomerson. Maar eerst, de van de as she drives me crazy.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 Hij was weer heerlijk, hè, vandaag? De zomerzon, Albert-Jan. Hij prachtig, een graadje of 24. Nou, wat wil er nou nog meer in? Nou, de zomerzon. Hier is Mike Dane. De zon is aan te stralen. Het strand weer afgeladen. De lucht.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 is niet van korte duur Laat de stormen komen Met nachten uit mijn dromen Gooi alles van je af Zonder een pardon Al die warme dagen Ons te gaan verjagen Nu is die tijd weer hier, hier Samen in de zomerzon Naturen, tot in de late uren. Nou, graadje op 24, ja, zondag, ja. ja. Hmm. zonder een pardon. Al die schoole nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Hey, hoor hem naar het gedicht van de dag, de ziel van uh, Maidana. En inderdaad, de zomerzon. Nog negen minuten te gaan bij Zandvoort op uh, Zandvoort op zondag. En oh. ja, die start even lekker in. Tjow, jow, jow, jow, jow. Goed, het is tijd voor de muziek van Rider Michael Wolden. Kimmy Kim Kimmy. kimmy. Slees plaats plaat voor Kimi Rijkoon of zo, voor vanavond. Kimi, Kimi, Kimi. Kimi. Je de, de single van... Uh, Nara, oh, flauw flauwe grap. Naar Michael uh, Wolden. Ja, we gaan uh, weer uh, naar tennis. Ja, we gaan weer even naar Parijs, even de tussenstand. Uh, de eerste set, zoals gezegd, uh, ging met 6-2 naar Nadal. De tweede set ging met 6-3 naar Nadal. En in de derde set, die zojuist begonnen is... gelijk een uh, service break van Nadal ten aanzien van Vravrinka.